De kiescommissie heeft bekendgemaakt dat hij 50,7% van de stemmen heeft gekregen. Zijn opponent bleef steken op net iets minder dan 48%. De oppositie zegt dat er fraude is gepleegd. Maar waarnemers zeiden eerder dat de verkiezingen over het algemeen vrij en eerlijk zijn verlopen. Er staan toch tanks bij het gebouw van de kiescommissie waar de uitslag bekend werd gemaakt, en er is veel politie op straat.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 KRO's Nacht van het Goede Leven. Is er weer wat met een cruise gebeurd? Het Norovirus. Hè. In Duitsland zijn er allemaal oude mensen die zijn besmet op een cruise met dat virus en dat mond uit. In diarree. Of ja, mond uit is niet echt een goede uitdrukking, waar het diarree behelst. Maar je schijnt er ook weer van te moeten braken. Dus wat dat dan gaat, is het wel weer goed, maar er vindt smakelijk heet het zich. Ja. Of de kapitein, die vaart met zijn hele handel bovenop het eiland van zijn vriend, omdat het een kat zo is. Hè? Of je gratis eten komt er meteen weer uit. Ja, maar toch, ik denk dat ik het nog wel eens een keertje ga doen op zo'n boot. Niet te ver, niet te groot. Eén keer in mijn leven ga ik nog eens varen. Maar voorlopig blijf ik nog even aan de wal. Hè? Eerst de feestdagen uitzitten. Doei doei. Baka. Baka. Baka. Baka. Ja, pakken. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op www.groentevrouw.com voor nog meer opwekkend. Ik ga eerst even opzommen wat u vannacht allemaal kunt verwachten... en dan ga ik snel over naar mijn gast. Nou, ik heb het uh, genoeg uh, weer drie bijzondere films te zien, uh, gezien te hebben deze week. En die mag ik u allemaal aanraden. Caesar Must Die, van de ondertussen behoorlijk bejaardige broeder Staviani. Wondergouden beer in Berlijn. The Hobbit, An Unexpected Journey. Dat is de eerste van drie delen van Peter Jackson. Hè, in, in feite de proloog voor een, uh, In de band van de Ring. Goed, de, de Vlaamse film The Broken Circle Breakdown. Nieuwste film van Felix van Groeningen. Ook... Uh, Net zo trefzeker als helaas uh, Helaasheid der Dingen. Naar de roman van Dimitri Verhulst, weet je wel. Nou, dit keer toverde hij een sterke toneelvoorstelling... om tot een bijzondere film. Uh, ik heb aandacht voor die werkelijk prachtige cd... die de voorstelling Klaarlicht de Nacht opleverde. Felix Strategier uh, van Theatergroep Vlint... die maakte samen met cellist Ernst Reiziger... en pianist Wolfert Brederode een uh, hele mooie ode. Eigenlijk uh, ja, aan de gedichten van de Vlaamse dichter Herman de Koning. Jeetje, ook alweer 15 jaar geleden gaan hemelen... Goed, ik heb een kort hoorspel op herhaling. Geschreven door Dick Walda, 1973, uitgezonden door de VARA. Titel Een dollarbol. Oh. Goed, ik was weer bij zo'n bijeenkomst van uh, Schrijvers in Oost. Georganiseerd door onder andere uh, schrijver Marjan Boyer... en uh, voormalig theaterregisseur Tuntje Klinkenberg. En dit keer was er aandacht voor toneelschrijvers. En weer een bijzondere plaats van handeling... namelijk het Lloyd Hotel met zijn beladen verleden. Zijn beladen geschiedenis... Verder is onze Harriet weer vertrokken naar verre orde. En nou, ze had al geboekt voordat de eerste kerstboomverkoper verscheen. En ze zit met haar elegante reet op dit moment... ergens in de bios van Havana... bij het New Latin America Cinema Festival. Nou, ik ga haar bellen. Verder natuurlijk, Jan Emaus ontbreekt niet met Track Tracers. Een vers mysterie van Emily in gesprek met Rex van Beuningen. Verder gooit f Starik nog steeds Dappers en Darlings weg. En... Heeft Co nog wat uh, dierengedichten gevonden. En heeft A.L. Snijders weer een ZKW paraat. Nou goed, tot slot de website www.adelinevanlier. Daar uh, kan je van alles podcasten. Je kan je er ook op abonneren. Je kan ook gewoon terugluisteren. Je kan zien wat ik allemaal gedraaid heb. En ik heb er wel plaatjes op en zo. Nou goed, je kan me ook mailen naar hetgoedeleven.atkaro.nl. En we doen ook aan twitteren. Ga maar zoeken wat. <laughs> nee, het heet ed. N8VH, Goede Leven. Nou ja, goed, okay. Je kunt ons ook beluisteren via de site van de Radio 1 natuurlijk. En, uh, nou, ik geloof dat ik wel genoeg gezegd heb voor. De player staat nu aan. Mijn gast vannacht. Uh, welkom Benjamin Roberts. Historicus en vooral een, een kenner van de Gouden Eeuw. Ah, Dank je wel voor de uitnodiging. Ja natuurlijk. Uh, ik, bedoel, uh, ik had het eigenlijk niet beter kunnen plannen. Wij hadden dit eigenlijk al heel lang van tevoren afgesproken, dit uh, gesprek me niet realiseren dat de Gouden Eeuw is, is helemaal hot. Het is een hot item. Ja. gaat deze week beginnen. Ja, precies. Van, vanavond was het, ik heb een klein stukje maar gezien... op Nederland 3 voor de kinderen. Een uh, soort uh, serie over de Gouden Eeuw met allemaal sketches. En aanstaande dinsdag op Nederland 2 dus uh, een, een hele serie... met Van Hans Goep. 13 afleveringen. 13 ja. afleveringen, maar liefst. En dan is er ook nog, uh, volgens mij 13 december opent het... Amsterdam Museum met een hele... Uh... Met een hele tentoonstelling over de Gouden Eeuw zelf. Ja. En ook een stukje over de, de jeugdcultuur van de Gouden Eeuw. Want dat is jouw ding. Hè? Je hebt een, een fantastisch werk geschreven. Sex and Drugs. Before Rock'n'Roll. En dat uh, gaat over jeugdcultuur en, en, en mannelijkheid. Hè? Masculinity. Uh, tijdens uh, de Hollandse Gouden Eeuw. Um, Jij bent ook geconsulteerd voor dat, uh, die serie, hè? Ja, ze hebben het boek al gelezen voordat hij uitkwam. En ik ben ook geïnterviewd voor die serie... Uh, bijna negen maanden geleden, in maart... op een hele koude winters, uh, zaterdagavond om één uur s'nachts... op het Rembrandtplein... met heel veel dronken jongeren om ons heen. En dat was niet gepland, maar wel gewild. Uh, gehoopt. gehoopt. Ja. Dus het is, uh, de wens is uitgekomen... Ja. En dat was hartstikke leuk. Want de, de, de, de rode draad in het verhaal is dat de jeugd van toen en vroeger en nu zijn uh, blijven hetzelfde. In ja. veel, veel opzichten. Ja, om, maar omdat je het uh, heel specifiek over een bepaalde generatie in die ja. Gouden Eeuw hebt. Hè? Daar zie je lijnen mee naar bijvoorbeeld onze zestigerjaren uh, Precies. Jeugd. Ik heb uh, één generatie uit de Gouden Eeuw gepikt. En dat was uh, mensen of jonge mannen... die rond het jaar 1600 waren geboren... en die in de jaren 20 en 30 van de 17e eeuw volwassen werden. Zeg maar hun jeugd hebben meegemaakt. Ja. En mijn insteek is dat elke generatie is anders. Een 100 jaar is een 100 jaar. Uh, en dat geldt voor de 17e eeuw en dat geldt ook voor de 20e eeuw. Uh, en een van de redenen waarom ik... Uh, zo gepassioneerd bent over generaties te onderzoeken... en te onderscheiden van uh, de, de generatie ervoor en daarna ja. is... Ik wil niet dat iemand over 400 jaar gaat een boek schrijven... over de jeugd van de 20 e eeuw. Ja. En die gaat zeggen van uh, dat ik, uh, die geboren is in de jaren 60... hetzelfde soort jeugd heeft gehad dat mijn vader heeft gehad... die in 1926 was geboren. Ja. Dus ik wil niet... Een boek, een titel horen van de jeugd van de 20ste eeuw en dat één kenmerk was. Dat kan gewoon niet. Dat dus, kan dus, niet. dus ook de jeugd van de, van de gouden eeuw, dat is ook. Nee, dat is... Ja, er waren heel veel, ja. er waren net zoveel generaties, er waren ja. economische crisis, er waren... tijd is tijd. Ja. Wij denken dat onze tijd veel belangrijker is en dat dingen snel gaan en, uh, en de technologie wel eens snel. Vroeger gingen ook dingen ontzettend snel door. Leven, was, leven is gewoon... Nou ja, als je nou bijvoorbeeld je eigen, jou, jouw jeugd uh, vergelijkt met die van je vader. Geboren in 1926. Uh, uh, ja, kijk. Hij is opgegroeid in een economische depressie. Een economische recessie. Moet in, wel, in de jaren je, 30. Mensen jaren moeten 40. wel even weten dat uh, Benjamin in Amerika. In, uh, Zwiegje in, uh, hè, op het platteland uh, in New Jersey in stond. In New Jersey, ja. ja. Dus hij is, hij is uh, opgegroeid op een boerderij. Dus hij heeft, hij heeft het goed gehad. Uh, maar de mensen om zich heen niet. En is heel erg gekenmerkt door. Uh, er is veel sociologisch onderzoek naar gedaan. van uh, jongeren die zijn. als ze een jaar of ze, 17 zijn. hoe hun wereld eruit ziet op dat moment. is erg bepalend hoe de rest van hun leven. Uh, hoe zij de rest van hun leven zien. Ervaren. Ervaren. Dus als jij opgroeit in je puberteit. En er is een, een, een periode van recessie. en iedereen ja. moet de boekrim aantrekken en uh, dan zal je de rest van je leven vaak beren op de weg zien in plaats van kansen en mogelijkheden. Ja, ja. En net zo goed als mensen die groeien op in een periode van economische welvaart. Zoals de generatie van de jaren 20 en 30. Die zien. Zelfs als het economisch wat minder gaat, zien ze toch wel kansen. Ja, ja. Ze zien, staan iets positief en optimistischer in het leven. Dan zit ik te denken: hoe heb ik dat nou? Ik was. Uh... In, in de jaren zeventig, dat was helemaal niks. Ik ben een niksgeneratie. Nou, dat is niet helemaal. Dat is niet helemaal. En jij denk, bent ook jij was natuurlijk jong in de of over ja, de In de jaren tachtig. De, en dat was, uh, was economische niks. crisis ja. en, uh, en alles werd weer een stuk minder. Ja. Dus ik ben eigenlijk te laat geboren. Ik had eigenlijk net na de oorlog uh, geboren had, moeten zijn. Had je zijn. liever? Ja. Had je liever gehad. Was je babyboomer geweest? Ik gewezen? was een babyboomer inderdaad. En ja. ik had. Uh, ik net ook niet hoor. Pissen overal net naast. Ja. Goed. Even terug. Want inderdaad, geboren, getogen in Amerika. Met een Nederlandse moeder. Ik heb een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader. Een uh, Nederlandse moeder die is uh, met mijn grootouders in 1956 geïmigreerd uh, naar de VS. En mijn vader die is. Uh, een boer van vele generaties en zijn voorouders die, die stammen uit de, de 18e eeuw. Nederlandse boeren uit de 18e eeuw. is grappig. Ja. En, en hoe kwam jij erop uh, om uh, naar Nederland te gaan en dit te gaan studeren? Ik wilde Nederlandse geschiedenis studeren. En de beste plek in de hele wereld om dat te doen <lacht> is in Nederland. Dat is, ja, dat is heel ja. raar, maar dat kan ik me iets voorstellen. Maar hoe, waarom wil je dat? Um, ja, dat wordt me vaak... Elke keer als die vraag wordt gesteld... Zeg iets anders, is goed. Nee, nee, nee, ik zeg niet anders. <laughs> maar ik, ik kijk van, oh ja, waarom wil ik dat? Ja, het is gewoon zo'n grote deel van mij, mijn verleden. Of, ik ben altijd geïnteresseerd in het, in het verleden... als heel erg bepalend van hoe de toekomst eruit gaat zien. Ik moet heel goed begrijpen het verleden... en dan sta ik voor stabiel in mijn schoenen. Oké. Okay. En dat, voor mij, dat geeft mij zekerheid. Alright, oké. Okay. Goed. Nou, uh, je hebt uh, um, in de loop der jaren, hè, je, hebt hier, je bent begonnen aan de VU. Daar heb je eerst geschiedenis gestudeerd. Je bent toen in Groningen gaan promoveren. Ja. En eigenlijk, uh, je hebt ook nog postdoctoraat post, post uh, onderzoek, nou, onderzoek gedaan. Ook hier bij de VU. VU. En je hebt heel veel artikelen geschreven rondom jeugd, cultuur ja. en alles wat er... En uiteindelijk had jij bij jezelf zoiets van... Nou, ik wil het allemaal in een boek proppen. Al die ja. kennis, dat het... Uh, nou, er is, er is geen boek daarover. Nou, nu wel. Ja. Maar er was geen boek over. Dit. Ja, soms heb je. dat je wil gewoon dat er een boek er is over iets. Denkt, dan, soms moet je dat gewoon gaan schrijven. Ja. Heel heb jij Nederlands geleerd? Heb je, sprak je moeder Nederlands met jou? Uh, nee, zij sprak niet Nederlands met mij. Zij sprak wel Nederlands met mijn grootouders. En dat ja. ging vaak over dingen dat wij mochten niet weten. of van gevloekt worden. Dus <laughs> als, als eerste hebben we uh, Nederlands vloeken geleerd. Geleerd, ja. ja. Maar okay. dat mag je niet zeggen op de radio. Nee, mag nu niet. Nee. Zeker niet hier bij de... Bij de nee, nee, nee, nee. nee, dat doen we niet. Maar goed, en toen je in Nederland kwam, hoe leerde je het dan? Uh, ik heb de eerste jaar uh, heel veel televisie gekeken. Uh, ik was een grote fan van Zeggeza. Dat kon je wel aan. Ja, dat vond ik heerlijk, Zeggeza. <laughs> ik ja. miste geen enkel en de alle spelprogramma's. Uh, Zo journaal. heb jij jezelf Nederlands ja. geleerd. Wat goed, hè? Ja. En ook een zelfstudie aan de VU gedaan. En ook een intensieve cursus. Ja. En, en was je eigenlijk al van plan om hier te blijven? Want je bent eigenlijk niet meer teruggegaan, hè? Nee, ik was niet, niet echt een plan om te blijven. Maar ik was ook niet een plan om weg te gaan. Dus ja, zes jaar studeren was vroeger normaal. Ja. En ik wilde gewoon zoveel studeren dat, dat mogelijk was. En ik had al heel veel cursus, alles erbij gedaan. Ja. En na mijn studie wilde ik nog verder gaan met mijn met onderzoek, want ik vind ja. onderzoek de allerleukste wat er is. Ja. En binnen zes maanden, ik had een, een, een dissertatievoorstel voor, geschreven. En dat is gehonoreerd in, in Groningen. Ja. Dat ging over de opvoeding van kinderen in de 17e, 18e eeuw. En dat, dat is een beetje een kort uh, verhaal. Maar dat, dat ging. Ik had een hele mooie handschrift gelezen van Pieter Lacour. Dat is een, uh, ja. een bekende 17e eeuwse uh, staatsman en koopman in de 17e. En hij had een prachtig handschrift. En ik, vond, ik, ik las die brief, ik was met een werkstuk bezig, maar ik had het werkstuk al lang af. Maar ik vond het prachtig om die brieven te lezen. Ik dacht, ja. hier komt een heel leuk verhaal over. Want hij schrijft over zijn dokter. En, dat, okay. en die, hij, hij is een. Een vrij is een intellectueel uh, in de 17e eeuw. Maar in, in zijn brieven dat zag je wel dat hij had echt een, een klein hart had als het over zijn dochter aankwam. Dat ja, echt, ja, ja. Uh, dus, en dan zie je dat we zijn gewoon mensen. Uh, dus iets biologisch, dat we hebben compassie, we hebben liefde voor onze familie, voor onze kinderen. Ja. Dat, dat, dat gaat door, door alle tijden heen. En door die brieven ben je toen... Toen ben ik om het onderwerp over de opvoeding van kinderen ja, ja, gekomen. Okay. Goed, nou, wat gaan we doen? We gaan... Uh, uh, wat zullen we doen? Uh, uh, het is goed ook dat er uh, aandacht aan de Gouden Eeuw komt. Ik, ik las een, een stukje in de, in de vpro waarop uh, waarin Hans goedkoop zei... van ja, vanaf het moment dat uh, J.P. Balkenende zei... Dat, uh, dat we toch een beetje trots moesten zijn op onze VOC-mentaliteit of iets dergelijks. Kan jij dat nog herinneren? ja. Toen had hij zoiets van, nou ja, als zelfs de minister-president uh, op die manier met onze, <laughs> onze, historische, ja, goed, goed. Hè, onze historische kennis zo fout heeft zitten, dat is uh, goed. Uh, nou, ja. Ik weet dat Nederlanders hebben een probleem hebben met het woord trots. Ja? Uh, dat snap ik wel. Maar het is, kijk, ik, ik ben een historicus die denkt van uh, wat de mensen in de 17e eeuw hebben, hebben gedaan, dat hebben zij gedaan daar heb ik geen recht op, daarop trots te zijn. Ik mag alleen maar trots zijn op wat ik doe... als mensen ja, voor ja. ik ben. Ik uh, denk dat je mag wel happy zijn... met het geschiedenis... of wat, wat er gebeurd is met je voorouders. Trots is, is iets eigens van maken. Ja, maar ik vind het ook belachelijk... omdat natuurlijk de VOC natuurlijk ook... een hele keiharde uh, handelsmaatschappij was... waar heel veel mensen ook... Ondergeleden hebben. Ik ja, bedoel, het is een corporate op... wereld. Zoals dat nu. Ja, dat is een multinational die geen belasting betaalt. Dus, nee, nee, dat was uh, ook, ook aan, een, aan een bepaalde manier. Een ja. ben dat je het zo bekijkt. Ja. Dus nou goed. Vrouwenarbeid, kinderarbeid, noem maar op. Ja, ja, Handel, ja, slavernij. Ja. Uh, nou goed. Hoe, hoe ben jij uh, um, opgespannen? Op het feit gestuit dat die, die generatie hè, uit de jaren 20, 30 van de 17e eeuw, dat het een ander soort generatie was, dat daar iets speciaals mee was. Um, uh, volgens mij dan zijn de jaren 20 en de jaren 30, dat zijn de gouden decennia van de gouden eeuw. Daar is echt, dat is de culturele, en de economische en sociale bloeiperiode. Daar gebeurt heel veel, daar komen echt heel veel namen aan. aan Bredero, hoofd. Uh, Vondel. Van die, zijn, die wonen in Amsterdam, die, uh, de stad die groeit, echt uit zijn voegte. Dan moet je je voorstellen van uh, uh, uh, 1585 uh, uh, of zo is de stad 30.000 inwoners. Ja. Uh, 40 jaar later is het er 105 uh, ja, ja, ja, inwoners. Maar dus zien, dat de, de groeit groeien. Ja. echt heel hard. En, en uh, volgend jaar hebben we gewoon 400 jaar herdenking van de, de grachten geordeld. Dus je moet denken dat. Uh, in, in 1613 zijn die, die drie grachten aangelegd. Dus de stad is bijna uh, verdubbeld. Ja. Het is allemaal nieuwbouw. Dus er is een, een grote vindex woning uh, eigenlijk. Uh, ja, ja. Maar wel dan een mooie. Ja, ja, ja, ja. En uh, het stikt van de uh, buitenlanders. Veel, veel buitenlanders van allerlei talen worden gesproken. Dus het, het was een hele dynamische stad. Ja met heel veel problemen en heel veel jongere mensen. Ja. En dat is, dat is key, dat, dat uh, een stad die echt een groei is... die heeft altijd veel jongere mensen. Dat is de dynamiek van een, een florerende economie... van een florerende cultuur. Jongere mensen. Zoals Berlijn dat nu op dit moment is. Ja. Veel meer dan Amsterdam. Die trekt de jongere mensen, ja. want daar ja. gebeurt het. Dat ja. is iets. Ja. Gek hè? Jammer dat Amsterdam dat een beetje kwijt is, hè? Nee, dat zou, ik, dat zou ik niet zeggen, want er zijn heel veel... jongere mensen trekken nog steeds naar Amsterdam. Ja, toch ja, wel. Want daar gebeurt het. Er is een soort energie die, die, die dat de stad uitstraalt. Daar ja. nou, kwam met een jongen tegen uit Libanon en die zei... nou, ik zou alleen maar in Amsterdam kunnen wonen. En, uh, oh, daar heb je het. Nou, oké. Okay. Goed, uh, we gaan gewoon eens door dat boek. Want oh. je hebt het ingedeeld in een uh, aantal hoofdstukken. En het begint eigenlijk met uh, haar... Want ook daarin gingen ze dus iets anders doen. Ja. En dan moet je dus eigenlijk weten van, nou, hoe was de haardracht in die tijd? En waar werd op gelet? Was dat dan vooral wat bijvoorbeeld Lodewijk XIII in, uh, in Frankrijk droeg? Was ook, dat dan een voorbeeld? De, de, de jongen die te kijken wel naar de koningen. Als, als voorbeeld, dat, dat waren de, de popsterren, om het zo te noemen. Iemand die je kijkt op van hoe. Uh, hoe de kleding, hoe het haar zat, dat soort dingen. Ja. Dus uh, uh, Karel I in uh, Engeland en, en Lodewijk XIII in Frankrijk... dat waren jonge koningen die erg modieus waren. Dus die en golden als rolmodellen een Die beetje. waren rolmodellen, backslash uh, popsterren, om het zo te noemen. Ja. En, en, die, en de jeugd van, van de jaren 20 en 30... die. Die, die onderscheiden zich van hun ouders door lang haar te dragen in plaats van korte haar. En dat kwam echt. Dat begon eerst bij de studenten eh, en dan bij de soldaten en, en bij de rest. En dan langzamer ook bij de theologiestudenten. En daar kwam uh, heel veel opstand van, van, van de, de dominees, want dat werd vrouwelijk gezien. Dat het lang haar werd een, een soort. Uh, dat, je, dat verwijft. Ja, oké. Okay. Nou, hetzelfde als in de jaren zestig natuurlijk. Ja. Dat is ons wel een heel sterke overeenkomst. Uh, je, op een gegeven moment merk je op dat uh, Rembrandt, op zijn uh, zelfportret... Hè, uh, dat hij zelf zo in het donker staat, prachtige, prachtige schilderij... dat hij eigenlijk bijna geen haargroei heeft. Ja, uh, das, dat vond ik de, een van de meest interessante... Uh, wat ik heb ontdekt dan van die, van die groep, is ja. dat waarschijnlijk is de puberteit veel later ingezet. Dat het dat, dat hormonale uh, ontwikkeling is veel later uh, op gang gekomen. Nu, nu zijn uh, pubers, uh, meisjes, uh, die, die kunnen ongesteld worden al op 11 uh, op, uh, jaar. 12 jaar, jaar, ja. jaar oud. Uh, rond 1900, de gemiddelde leeftijd was 17. Dus dat, dat, dat rekt steeds meer op, of dat, dat gaat, gaat meer ja, naar dat beneden. Dat is zo raar. Hoe ja. kan dat? En dat, dat komt door welvaart. Dat we, de welvaart ja. steeds beter is. Veel meer vitamine, we hebben genoeg voedsel, we hebben geen uh, hongersnood. Want zelfs als er hongersnood is, twee of drie generaties terug, ja. dat kan nog, nog de, uh, de puberteit uitstellen. Bij ja, ja, ja. En, en voor de jeugd van mannen was het ook zo. Ja, nou, want ik ook wel grappig vond: uh, de gemiddelde leeftijd, de lengte van een man was in uh, die periode uh, 1,66 meter, terwijl dat nu 1,85 meter is. Ja. En dat je denkt van, nou, oh, wow, dat is ook die welvaart en weet ik voor wat, Wel, dat was natuurlijk de gouden eeuw. Maar dat er de periode voor die 17e eeuw, de mensen eigenlijk ook langer waren. Ja, In de laat middeleeuwen waren ze langer. Ja, en dat heeft dus te maken met bijvoorbeeld. Rust of oorlogen. Ja, geen rust. Of uh, geen oorlogen, geen hongersnood. Echt stabiliteit. Dan worden en, de mensen gewoon ja, veel langer. En dan in de laatste 16e eeuw... dan krijg je de, de, de, de, de, de strijd tussen de protestanten, de katholieken... en de, de, de opstand. 30 jaar oorlog. Dat, dat is, dat is zo'n gigantische sociale ontwrichting, ontwrichting geweest... voor de, voor de Europese of Noord-Europese maatschappij. Ja, ja, ja. En dat, dat hakte wel flink in. Oké, okay, en in, dus in die 17e eeuw, dus vanaf 1620... was eigenlijk alles als tot rust gekomen. Er was geen oorlog, er was geen... Nou, er dat, dat, dat was wel oorlog, er was een 30 jaar ja, oorlog. Ja, ja. En ook, uh, want dat, dat, dat ze verzorgde dat heel veel immigranten... uit, uit het uit westen Zuiden. van Duitsland ja, kwamen. Maar je had nog de, de 80 jaar oorlog. En na uh, 1621 is, die, is, die, uh, uh, is er weer op, op gang gekomen... Maar dat was wel op, op afstand. Hè? Dat was, er was een twaalfjarig eh, bestand, bestand toch geweest. Dus in 1621 is die bestand dus afgelopen. En toen is de oorlog weer begonnen. Dus men moest weer... Uh, dus ze leefden met in, een, in, in een periode met oorlog op de achtergrond. Ja, dat wel. Goed. Nou, eh, oh, wat ik ook erg leuk vond, uh, uh, in, in 1636 uh, verscheen er een boekwerk... De Secreten, mm -hmm. de geheimen, hè, neem ik aan. Beauty Tips uit Italië, van een Alessio Piemontese. Mm -hmm. Nou, waanzinnig, dat de dingen die daarin staan. Geen haar onder de oksels. Toen ja, al, ja, je tanden ook. witter maken... Ja, en je huid. En, en zelfs, zelfs, dat staat op niet haren. in het boek, maar ja. er was, was zelfs een recept om je huid de kleur te maken, groen. En, uh, maar goed, ik, dus, ik heb geen uh, bewijs dat, dat, dat men ging zijn haar. Uh, nee, nee, ook groen, echt ja, ja. groen verven, ja. maar het bestond wel. Dus ja. dan, uh, maar dat er dus toen al uh, ja, zoiets was van of je wel of niet haar moest hebben onder je armen ja. of op. Krankzinnig. Goed, en wat ik ook grappig vond is dat uh, Lodewijk XIV, die had dan weer heel veel krullen. Mm -hmm. En uh, dus wordt het lang. Maar ja, en op een gegeven moment wordt hij kaal. Ja, dan, dan wordt het krijgen van die inhammen. Ja, dus. En, en, maar hij, goed, hij wilde dat het lang haar, dus hij heeft op een gegeven moment hij heeft gevraagd: nou, uh, scheer mijn hoofd helemaal kaal en ik zet een pruik op. En zijn hele hof, al die mannen op zijn hof, die moesten ook precies hetzelfde doen. Ja. En. Eindelijk vanaf dat moment is de pruikertijd begonnen. Het lang haar is in de jaren 20 en 30 begonnen. Oh, ja. Maar de pruikertijd is in de jaren 50 waarschijnlijk begonnen. Ja. En dat heeft zich voortgezet tot het einde van... De, tot de Franse revolutie. Tot de Franse revolutie. Ah, ja, waanzinnig. Goed, uh, en dan de kleding. Uh, die veranderde ook. Dat werd gewoon, het moest losser zitten, makkelijker. Ja, toch? Ja, en veel fluweel, veel duur stof... Uh, uh, kousen, zijde kousen tot aan de knie met een strikje daar echt uh, om het uh, vast te maken. Uh, Wijde, bijna de, bij de van die zakken, hoe heet het? Drollevangen? vangen achter broeken. En strakke vestjes dan, wambuizen. En uh, strikjes overal. En kleuren, heel kleuren. Kle ja, bonte kleuren: geel, groen, uh, ja. rood. Maar weet je, dan, dan probeer ik me voor te stellen. Hoe ging dat nou in die tijd? Want uh, uh, er waren niet winkels waarin je al kleding kon kopen, toch? Die al klaar was. Nee, hoe dat, ging dat? dat? Dan ging je gewoon naar een naar naar naar stoffenwinkel. Je ging echt zoveel meters uh, uh, stof kopen. En dan ging je naar de, een kleding maken, een kleer maken. En je zei, dit wil ik nou hebben. Dus er waren echt een, het was een hele proces. We moesten echt een, langs een aantal vakmannen om, om, om een... Uh, Apak uh, te krijgen. En, en hoe gaf je dat dan aan? Van, uh, had had zo'n kleermaker voorbeelden? Of, uh... Nou, kijk, er worden, in Parijs wordt de laatste mode gedragen. Dus een van uh, de meest bekende uh, voorbeelden zijn dat men ging op de Grand Tour, ze hebben de universiteit al afgemaakt en ze gingen een, een reis door Europa maken. Dat hoorde bij de op opvoeding. Ja. De bekroning van de opvoeding. En de eerste stop was in Parijs. En de, eerste, de allereerste wat ze deden als in Parijs... waren dus kleding kopen. Dat oude boerenkleding van de, de lage landen uitdoen. En mooie kleding kopen. En ja, als die jongens terugkwamen met een kist... helemaal vol met de laatste mode. Dus er ah, okay. werd afzien van, oh, dat is dit. Dus ja. oké, okay, dan... Uh, dan ging je dat beschrijven manier, bij zo'n ja. zo bij, bij zo clear maken van uh... waanzinnig. En uh, nou ja, wat je zei al, zijde was ontzettend populair, was ook wel een statissymbool. Ja. En op een gegeven moment was er ook nog sprake dat ze op de zijde belasting wilden gaan heffen, omdat ja. ze de oorlog moesten financieren. Ja, dat, uh, <lacht> dat, is, dat is bijna net met, met, met, met tabak nu dan. Ja, dat dus je ja, denkt, ja. te veel mensen roken, dus we kunnen wat geld aan verdienen. Ja, ja. En, uh ja niet te geloven en ook ze hielden ook van bling bling zilverdraad ja, bl gouddraad er doorheen alles wat wat wat ja bling bling alles wat ja. wat en dat, en dat geeft ook aan dat er een cultuur is van ik wil laten zien ik wil laten tonen er was geen schaamte om om, om je welvaart uh, te laten zien en het is echt een tegenstelling met de generatie daarvoor die wat wat meer op de centen was... Kijk, dat, hun ouders waren degene die, die zijn rijk, die hebben hard gewerkt. Ja. Maar dit generatie... Die gaat nu genieten van wat die, die ouders ja, uh, en, aan werk hebben gedaan. Precies. Ja. En die ja. ouders die geven geld om kleding te kopen. Om andere ja. dingen, ja. om consumptiegoeden te kopen. Ja, precies. Dus echt een andere mentaliteit... Uh, uh, want de ouders hadden meer zwarte kleding. Ja, zwart was meer een, een officiële kleur. Deze jongeren die ging, als ze ook in een functie gingen, gingen ze op een gegeven moment ook in het zwart uh, ja. gekleed. Maar voordat ze getrouwd en voordat ze ja, echt precies. helemaal uh, volwassen werden dan. Ja, echt dan, in dan Mocht ze wel van het ja, ja. bond. Uh, want die zwarte kleding, dat was, uh, dat was ook duur. Dat, dat was ook een duur kleding. Dat was, dat was niet goedkoop. En waarom was het zo duur? Omdat het moeilijk is om die zwarte kleur in stof te krijgen, ja. of wat? Ja, dat, ja dat, dat, het kleur, maar of de, de kleur erin te krijgen, is de, is de duurste component van, van de kleding. En ook de stof. Ja. Goed, nou, wat ik ook te gek vond, is dat je ook toen al tweedehands kledingmarkten had. Ja. Zelfs de Noordermarkt, waar ik nog heel vaak gekomen ben, nu niet meer, want ik lig maandagochtend in mijn bed nu. Maar uh, dat was toen al een tweedehands kledingmarkt. Ja. En, en, en hè. bijvoorbeeld kleding werd vaak, uh, markten waar je kleding kocht, werd vaak flooienmarkt, want er werd gewoon, ik krijg gewoon flooien mee. Ja. ja, precies. En, dat en tijdens me... van de pest, dan, dan werden die markten gesloten. Uh, gesloten van de flooienmarkt. Ja, dat... Ja. En er werd ook kleding gestolen, veel gestolen. Ja. Uh, een van de, de meest bekende voorbeelden is dat ik in, in, in archieven heb gelezen. Is dat als, als men ging naar de barbier om, uh, om te laten scheren en zijn ja. haar te doen. Um, dan, he, dan hing zijn, zijn jas op, uh, op kop, kapstok bij ja. de ingang. En dan lag hij met, uh, met een schiermes over zijn, over ja. zijn uh, gezicht. Ja, en dan wordt heel stiekem gewoon niet die barbier en uh, de, de jas mee. Dat, trouwens, dat had ook nog weer effect op. Uh, uh, je moest je dus laten scheren bij een barbier. Schoon water was ja. niet altijd voorhanden. En het kost natuurlijk geld. Je moet elke keer. Hè, dus als je dus een mode hebt die, die wil dat je weinig haar op je gezicht ja. hebt. Dus dat, en, en hoe was dat in die die periode? Juist meer snorren en baarden. Meer snorren en baarden, ja. Gewoon lekker laten staan. Allemaal yeah. veel makkelijker en losser. Haar laten yeah. groeien. Dus niet meer naar die barbier. Nou jawel, want er oh, wordt gekapt en er wordt geknipt. Dat was niet zomaar... Dat was manicured. Hè? Dat ja, is... ze deden ook was in de baardjes. Hè? Ja, Zoals... om dat snorretje goed te laten staan als ze gingen slapen. Dat het niet echt helemaal... Uh, dat is een, een verplaat... bigotel deze yeah. over. Zo'n zakje over hun yeah. snorretjes. <laughs> nou, het is, het, ik ja? zie heel veel vergelijking met, met een baard van nu van jonge mannen. Dat is, het staat... Het lijkt alsof het een paar dagen is. Dus dat is wel over nagedacht. van hoe wil ik eruit zien over een paar dagen? Ja. Het is ja. niet zomaar los laten staan. Het nee, is wel, nee, het is goed wel over heel goed, heel bewust. Ja. ja, het is echt heel mooi. Juist. Goed. En uh, uh, je, je merkt ook iets op over dat uh, militaire effecten in kleding waren toen populair. Ja. Zonder dat je militair was, zoals dat nu ook nog steeds is met... Met, met, met, met camouflage, eh, camouflagebroek of zo. Printen, zo. Dat Inderdaad, er werd gewoon afgekeken van wat, want wat zijn de uniformen. Want die, die militair die krijgt een belangrijke functie in deze tijd. Want er was oorlog. Ja. En uh, prins Maurits, dan de, de hoofd van het leger... die heeft dat, dat, dat, dat, dat beeld van het leger, de soldaat... echt een beetje gepimpt, om het zo te noemen. Ja, ja, ja. Want in de middeleeuwen, en de 16e eeuw... Soldaten waren echt laag bij wal. Dat, dat waren geen leuke mensen. Als soldaten uh, door binnenkwam, die, die, die, die plunderden alles, die verkrachten alles, die nam alles mee. Die kregen geen geld. Dus een, een geld, een, een gage werd gejat. gejat wat ze zei, kregen geen soldij. Ze kregen geen soldij. Maar dat heeft Maurits wel verzorgd dat zijn leger soldij krijgt. Dus ze kregen zo'n aanzien. Ze werden goed gekleed. Ja, ja, ja. Die, die, die werden goed uh, voorbereid, goed uitgerust, regelmatig betaald. Dus dat, dan heb je wel een professionele leger ja, ja. en professionele soldaten. En toen werd het. Uh, werd en toen, het toen ja, door de jeugd die dacht, om, kijk, ja. dat zijn de, de, de mannen die het land verdedigen. Ja. Dus je kijkt op, dat, zijn, dat waren rolmodellen. Ja. In, in de mannelijkheid, hoe zij als man ja. droegen. Oké. Okay. Goed, en de stijl dus uh, quasi-slordig. Ja. Nou, dan een ander, het volgende hoofdstuk gaat over drank. Mm. Er zijn in ieder geval heel veel drankliedjes. Hè? Er zijn heel veel. Ja, drinken was een heel belangrijk onder onderdeel van het leven. Toen, want ten eerste omdat water niet veilig was om te drinken. Dus men die dronk bier sowieso, ja. uh, zelfs kinderen, was kinderenbier kinderen bier. Uh, dus men dronk ook bij het ontbijt al bier. Dus men was altijd, had altijd alcohol op. Ja. Het belangrijkste van mannen was om te leren met mate te drinken. Dus uh, te zorgen dat je niet te veel dronk. Om echt... Het was heel belangrijk om veel te kunnen drinken... en ja. maar niet onder tafel te raken. Precies. Precies. En, en dat is een kunst om man te worden. En nog steeds. Want een man die moet nog steeds... Kunnen drinken, maar je moet ook kunnen weten wanneer je moet stoppen. Ja. En een dronken man, dat gaat niet. Nee. Dat, is, dat is afzien. Wat vind je erger? Een dronken man of een dronken vrouw? Mm, nou, eigenlijk een dronken vrouw. Maar daar heb ik niet over vrouwen in het boek. Maar uh, een dronken vrouw is wel waarschijnlijk nog... Kijk, uh, dan is het heel, kijk, een dronken man dat komt dan vaker voor eigenlijk. Ja, nou goed. Ja, nou, jij stipt nu iets aan. Dit, dit gaat dus echt over uh, de mannelijke jeugd. Hè? Ja. Dat is, uh, die vrouwen, is daar helemaal niks interessants over te melden? Nee, nee, nee. De vrouwen zijn heel erg interessant. Maar dit boek ging over mannen. Omdat mannen makkelijker zijn te onderzoeken voor deze periode. Omdat mannen hun opvoeding gebeurde voornamelijk in het openbare ruimte. Ja. ja, ja, ja. Dus mannen zijn publiek. Ja. Vrouwen zijn gedomesticiseerd. Ge, ja, ja, precies. In het huis. In het huis. Ja, ja, ja. Een opvoeding is het huis. Uh, de opvoeding van vrouwen gaat van moeder naar dochter uh, naar kleindochter. Dat is allemaal een oraal. Een, een, er zijn ook veel minder bronnen van er geschreven Er zijn heel bronnen. weinig bronnen ja, erover. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Vrouwen die, die dragen uh, informatie aan elkaar over. Uh, ja. Van vrouw tot vrouw, ja. Ik begrijp tot vrouwen. Het. En mannen op schrift. Ja. Hey, en, en wat dronken die mannen? Die dronken bier, maar die, die, uh, de studenten dronken veel wijn. Uh, later werd ook wat sterks uh, gedronken, maar voornamelijk... Uh, bier dronk iedereen, ja. maar de, de elite dronk ook wijn. Oké, okay. goed. En uh, ja, met drank op komt ook uh, geweld. Hè? Dat was ja. ook een... Uh... Toch een belangrijk uh, onderde onderdeel van het, van het leven in het 17e... en ook om een man te laten bewijzen dat je een man was... moest je ook geweld uitoefenen of even laten zien. Uh, je moet ook voorstellen in de 17e de eer wordt heel snel aangesproken. Dus het ging niet om jouw eer, maar als iemand jou uh, beledigde... dan was het hele familie ook beledigd en je moest je eer... En je familie verdedigen. En hoe moest je dat dan doen? En dan moest met geweld. Dan moest even met een duel of, of, of uh, een vechtpartij. Ja. Vechten, me, uh, echt handvechten met, uh, dat was echt van de lage wal. Ja. Die, die deed dat. Maar de studenten die van, uh, van middenklasse of ouder waren, die, die gingen echt duelleren. Ja. En uh, maar je hebt het ook over. Uh, uh, Ruiten ingooien. Dat ja. was vreselijk populair in die periode. Ja, ramen ingooien met bakstenen. En met stenen, <laughs> dat was. Uh, dat is de meest populaire bezigheid van studenten. En ook in heel Europa. Nou ja. Maar in Nederland en ook in Engeland, je ja? hebt gewoon veel, veel meer ramen. Want we hebben weinig licht. Dus we moeten proberen zoveel licht van buiten te krijgen via ruiten en ramen. Ja. Uh, de beste manier om iemand publiek. Uh, te, te schaamte dan of uh, schade is via gewoon een, een baksteen of een steen door de ruit te gooien. Nou ja, studenten die, die, die deed dat. Uh, een lopende band. En, maar je moest je wel zorgen dat je niet gepakt werd want als je gepakt werd en je bekende dan uh, liep je de kans om verbannen te worden uit je universiteitsstad. Nou, je nou niet verbannen, maar wel in de gevangenis en ook een flinke boete betalen. En natuurlijk om, om die ruit te vervangen. Ja, ja waanzinnig. Maar heel veel misdaad die gebeuren s'nachts. Dus dat was heel moeilijk om, om de jongens op te pakken. Als, uh... ja Maar uh, heb je nou het gevoel dat dat in die periode dat geweld... Hè, dus in die generatie waar we het nu specifiek over hebben... was het nou meer of minder gewelddadig? Het was meer gewelddadig, maar het gewelddadig was een, onder, was een belangrijk onderdeel van iedereen's leven. Iedereen zag geweld in hun leven, van een kind af van oud... Uh, die was getuige van geweld. Dus het geweld speelt ook een belangrijke rol. Zeker bij uh, terechtstellingen. Als mensen een misdaad hadden gepleegd. Dat mensen gingen op de dam kijken als iemand uh, geëxecuteerd werd. Ja, dat was gewoon toch en, ook entertainment? Entertainment, ook pedagogisch, had een heel belangrijke rol. Van dit hoort niet. Dit kan nee. niet. Maar dan dit, werd... zijn, dit zijn de straffen daarvoor maar vaak ook werden stadspoorten gesloten omdat uh, er te veel volk uh, naar ja. de dam kwam. Uh, ja, die, die ging, Er was ook een soort vermaak, een soort entertainmentgehalte ja. daarvan. Het, het was Dat was een soort koningin in de dag. Ja, dat je denkt. De nee, maar dat twee <laughs> dat je hebt. Het, je ja. je zag het wel, maar je wist ook in je achterhoofd van dit dus, hoort niet. dit, nee, dit, dit moet persoon niet. Gebeuren, nee. Ja. Ja. Goed. Ketelmuziek heb ik hier opgeschreven. Waarom heb ik dat opgeschreven? Uh, Ketelmuziek, ja, dat is uh, garifari, uh, zoals dat heet, op het platteland. Dat je hebt... Uh, en, en nog steeds, ik heb het zelfs meegemaakt op het platteland in Amerika. Garifari, bij, toen mijn neef ging trouwen. Dat, ja? uh, dat uh, iedereen ging uh, buiten het huis met uh, pannen en potten... en heel veel herrie maken. Oh, yeah. dat, uh, totdat het ja, dat, uh, jong echtpaar naar buiten kwam... en iedereen moest uh, eten en drinken verzorgd worden door hun... In de 17e eeuw op het platteland was het ook zo. In de steden, dat werd niet wenselijk gedrag. Want dan had de, de stadsoverheid geen macht over, over zo'n zo massa ja. groepen. Groep die, die door de stad ging. Dus dat, dat, dat is een beetje het kern van het verhaal. Dat in de steden, in Europa en zeker in de republiek waar het begonnen is... is dat, dat grote groep, dat jeugdgroep, dat werd echt uit elkaar gedreven omdat de stadsbestuur die kon dat niet hanteren of ja, ja. uh, orderen in... Uh, en dat was voor het eerst dat dat gebeurde. Ja, ja. En een stedelijke omgeving, dat kan niet. Maar nee. door heel Europa heb je die jeugdgroep uh, op ja. het platteland. En, en die, dat was een soort, uh, wat je zou noemen, een soort... Uh, die, die verzorgde dat, dat de normen en waarden worden gehand, gehandhaafd. En, ja. en dat wordt... Uh, door de vingers gekeken door ouderen. dacht naar nou, de jeugd van het uh, dorp... Als een oudere man die ging met een veel te jonge vrouw trouwen, ja? dat werd niet wenselijk ge, uh, geacht. Dus die, de jeugd die ging even dat belachelijk maken. Oké, okay, dit... dus dat dan, dan bleef alles wel in balans en ja. in de steden werd, was dat niet meer niet nee, meer dat, te doen. Nee. En die studenten die uh, die gingen ook toen al zich verenigen hè? In, in groepjes, ja. dus waar, waar ze vandaan kwamen of welke stad ze of welk dorp of uh, een regio streek. of een stad, regio, ja. Precies. En ontgroening. Ja. Was toen al aan de gang. Ze hadden ook hè, dus hun eigen clubjes met hun eigen geheime uh, regels en rituelen. Ja. Dat ja. is allemaal uit die tijd. Eigenlijk veel, veel eerder in de middeleeuwen, maar in de, in de, in de Republiek die... is het is het. Omdat de Republiek werd een, een, een internationaal. Uh, uh, of uh, zo'n zo, zo universiteit als Leiden werd, is de enige protestantse universiteit in Europa toen de tijd. Dus protestanten uit heel Europa, Ik die kwamen kwam naar ja. Leiden. Dus als student uit Silesia, uh, Polen, uh, noem maar op, die ging bij elkaar met andere studenten uit Silesië. Dus je hebt gewoon wat ze noemden, ja, nazis. Ja, ja. Ik begrijp ja. ja, ja. Uh, het volgende hoofdstuk is, is natuurlijk... Uh, jij zei net van als ik een boek koop... dan kijk ik altijd even bij de index. Het uh, nee. <laughs> volgende hoofdstuk het is... Seksualiteit en Hofmakerij. Ja. Ik <laughs> kijk altijd naar de vieze woorden in een index, ja. <laughs> dus dat heb ik ook verzorgd bij dit boek. Dat ja? er ook een index met een aantal vieze woorden zijn. Dus iedereen is... Uh, ja, ik ja. ben het gelukkig in ieder geval. Nou, wat je maar voor vieze woorden ja. verstaat. Uh, uh, wat je er maar onder ver wil verstaan. Uh, je begint met... Er was eigenlijk een behoorlijk relaxte uh, houding ten opzichte van seksualiteit... aan het begin van die 17e eeuw. Uh, relax is niet... Uh, relax zou ik niet zeggen. Kijk, er oh. was altijd spanning... want Seksualiteit in de 17e eeuw kon ziekte betekenen. Hè? Ja. Je had syfilis, dat was een grote, grote ziekte. Net als de AIDS-virus uh, was, of epidemie was in de jaren 80. Ja. Syfilis dat, dat trof jonge mensen die zeg maar in de prime of life zijn. Oh. Uh, ja, je merkt daarom... ergens op in de, dat in de 18e eeuw twee derde van de soldaten sief hadden en eerder aan de dood gingen dan aan een kogel. Ja, precies. Dus de tof studenten, soldaten, ja. matrozen, echt mensen. mensen die dus dat was echt een mobiel. spoorbeeld. Dus daar moest ja. je altijd voor uitkijken. Ja, daar moest je voor uitkijken. Dus we moeten ook kijken van ouders die. Het was niet zozeer dat, dat ze bang. Natuurlijk waren ze bang voor ongewenste uh, uh, zwangerschap, ja. zeker in de elite. Dat, ja. dat, dat, dat, dat verstoorde de, de, de, de, de politiek en economische uh, trouwbeleid uh, of strategie ja. dat ze hadden. Ja. Maar. Eerst was het ook de gezondheid. Puur de ja, gezondheid de de van... Gezondheid. je wil niet uh, ja. besmet worden met een enge ziekte. Dat wil geen ouder voor zijn ja. kind. Maar ze waren er wel heel erg in geïnteresseerd. Ik, ik, uh, uh, dokter Ruijsen... ik woon in de Ruijsstraat, noordat mm. die, uh, uh, die, die was heel erg goed in het uh, prepareren van lichaamsdelen. Ik zag een keer in het Amsterdam Museum... het heet het nog, het Historisch Museum... had hij een vagijntje. Dus een vaginaatje. En een armpje... Een handje hield een vagijntje vast. Niet te geloven. Wow. Ja, dat is echt uh, een preparaat. En volgens mij heeft die uh, Peter de Grote dat uiteindelijk gekocht. Die heeft heel veel van. Ah, uh, oh, dat spullen. heb ik ook gezien. Ja, ja precies. Het staat allemaal in de Hermitage. Maar uh, wat ik wou zeggen, de, de, er waren anatomische lessen. Uh, uh, uh, dus er werden allerlei ontdekkingen gedaan hoe dat werkte van binnen. Hey, de geslachtsorganen, ja, toch? Ja, die, die hele generatie was bezig met de empirie. Van hoe werkte. Ze hadden echt geen idee wat, hoe dat lichaam ja, was van ja. binnen. En de, de atomische les van, van uh, Rembrandt, Rembrandt ja. en van dokter Top. Dat, dat gebeurde, dat interesse, dat, dat zeg maar de wetenschappelijke breakthrough. Die was daar, dat was net de vooravond daarvoor dat iedereen was bezig om te weten ja. wat in dat lichaam plaatsvond. Ja, en we, hoe zwangerschappen ontstaan, ja, hoe, hoe het kind ja. volwassen of uh, volgroeid werd. Ja. ja. Ik vond het wel grappig. Je merkte op dat de anatomische les, die waren heel populair toen. Maar dan liefst in de winter, want dan ja. stonk het wat. Meer. Ja, dat stond. Nou, Een warme dag in de zomer, dat is was, dat was geen pretje. Ja, dus maar... ze wachten wel tot uh, ja, ja, de koudste ja, dag van de winter om dat te doen. Uh, we hadden het al over uh, meisjes toen later ongesteld werden. Jongens ook later hun eerste zaadlozing hadden. Dat ja. valt ook uh, aan te tonen. Uh, masturbatie, hoe, hoe, werd daar, hoe stonden ze daar nou tegenover? Nou, met masturbatie er is er eigenlijk heel weinig over geschreven. Zeker door, door, door moralisten. Want ten eerste, als je begint over masturbatie te praten... of waarschuwing voor, dan heb je het idee al in iemands hoofd gezet. Dus dat, daarom deze. En dat was ook een reden waarom heel veel gelovigen of dominees... die begonnen niet over seksualiteit te praten. Want als je het eenmaal over, dat, ja. over die brug begon... Dan, dan kon je niet meer terug. Dat is... Dus, dat werd gewoon weggelaten. Maar wij moeten gewoon bedenken. Jongeren die werden 15, 16 jaar oud seksueel uh, rijp. rijp. Ja. En die gingen gemiddeld 10 jaar, 13 jaar later trouwen. Dus dan mochten ze wel helemaal hun gang laten gaan met de seksualiteit. Dus hij bijna 10 aan 13 jaar dat men Wat moet je ermee? deed. Ja. Dus, dus, dus, dus, maar we weten beter dat, oké. Okay, ja. Er wordt heel veel door de vingers gekeken. Ja. Maar goed, uh, uh, uh, exhibitionisme, was dat strafbaar? Nou, er was wel één mooi voorbeeld van iemand die heeft... Uh, een, een man die heeft een, een, de vrouw uit de kerk zien komen in Delft. Die heeft zijn broek naar beneden getrokken om even, even zijn piemel te laten zien. En ja? die is opgepakt, ja. <laughs> die is opgepakt. Maar naakt zwemmen mocht dan weer wel? Naakt zwemmen, daar had men geen enkel ja, probleem. Ja. ja, Goed. En, nou ja, goed, auto-erotiek, ook zo'n woord, hè? Ja. zelfbevrediging. Dat was uiteindelijk gewoon, net als nu, van liever geheim, liever houd voor jezelf. Ja. Al wel minder, het is nu toch wel iets minder taboe, of wel? Nou. Hm. Ik denk dat, kijk, dat taboe er omheen is gestaan, dat is in de 18e eeuw ontstaan. En wij kijken terug van het 21e eeuw terug naar de 17e... en we hebben die 18e eeuw... met dat, met dat masturbatietrauma. Uh, dus ja, ja. We, En eigenlijk dat hele verhaal... over seksualiteit. Seksualiteit was een, een onderdeel van het leven. Punt. Ja. Uh, dat, dat onze... Ge, hoe noem je dat? Uh, Gekalvaniseerde uh, beeld van de 17e eeuw... is echt in de 19e eeuw ontstaan. Ja, ja nee, precies. Die heeft het... Ge ja, Opgevrolijkt, of hoe noem je dat? Uh, uh, gepreutst. Uh, verpreutst. verpreutst Heel ja, goed, nou, mooi woord. Uh, de hofmakerij, die gebeurde voornamelijk dus op de dorpsfeesten of op de stadsfeesten. Dus uh, tijdens kermis of de meiviering, dat soort dingen. En, en ook uh, in de stad dan, daar heb je een nieuwe uh, jeugd die ja. ontstaan is. En dat is een kleine groepjes met jongen en, jongens en meisjes. Dus het wordt gemixt. En die gingen vaak een bootje uh, huren of op de Amstel... als het mooi weer is, met wijn. En maakte, ze hadden een luid erbij, dus er werd muziek gemaakt. De meisjes die zongen uit een liedboek. En de jongens die speelden luid. Dus niet, niet veel anders dan wat dat, dat verkeer dat je ziet... op de Amsterdamse ja. Grachtengoogel, nu op, als het mooi weer is. Ja. Veel jonge mensen die... Uh, hofmakerij, nog ja. steeds hofmakerij. Ja. Drinken, ja. muziek maken... Ik vond het ik, ik, kweesten, nachtwandelingen. Ja. Eh, maar dat was dan voornamelijk op Vlieland en op Tesla. Op Op het grote Dat is echt dat een... Krankzinnig. De... Dus dat je... Eh, eh, eh, liet het meisje het raam open en dan ging je s'avonds of s'nachts, of in ieder geval als het donker was, dan klom je naar binnen bij het meisje. En dan ging je aangekleed op de dekens. Naast... Boven, bovenop de... Uh, bovenop de dekens. dekens en op het momenten dat die andere ging, een andere handeling ging verrichten. Uh, dat ging wel op een bel. Uh, dat meisje die mocht aan, aan een bel uh, tikken dan. Van, van hé, hey, uh, er gebeurt iets hier. Want zij had, ze had haar eer dat ze moest... Uh... Heel weer verhaal. Ja. Nou goed. Uh, de, vadertje Katz, met zijn spiegel van de oude en de nieuwe tijd. verscheen in uh, 1632. Die gaf wel uh, uh, prettige, niet al te strenge didactische tips, toch? De, hij was dat een echt milde ja. Uh, yeah, middle-of-the-road uh, uh, advies geven. Kijk, je hebt een, twee kanten. Je hebt de, de dominees en de moralisten die zeggen... niet doen, dat bestaat niet. Je, je seksualiteit is voor het huwelijk, niet daarvoor. En Katz is de andere kant. Hij spreekt eigenlijk voor het grote gos mensen. van Het bestaat, ik snap wel wat je wilt en wat er is. Je bent een mens... Uh, Liever niet. Of ja. En met mate doen. Als je het ja, doet, met ja. mate. En, ja. hij, en dat komt ook uit zijn eigen geschiedenis. Want hij als jonge man, als jonge student... die was ook bang dat, dat, een, dat een dienstmeid uh, in het huis bij hem... die zwanger was geraakt voor, uh, van hem. Dus hij, hij weet ja. precies wat dat was. Van, ja, ja. Oh, ik weet het wel, maar met ja. mate. En hoe onderscheiden de generatie zich, uh, waar we zo. Jou, jouw generatie, zou ik maar zeggen, van 1620, zich uh, qua seksualiteit van anderen. Van de generatie daarvoor. Nou, uh, niet, niet wezenlijk anders, denk ik. Maar wel, kijk, dit soort boeken zijn ontstaan in die periode en niet daarvoor. Dus kijk, het wordt uh, bespreekbaar. En het is een generatie dat kijkt, het boek van Kat, dat was in het huis van iedereen. Er stond, stond aan tafel of in de kast... en er wordt jong en oud gelezen in, in de huishouden. Ja. Dus dat, dat betekent dat, het, dat, dat was... seksualiteit wordt wel bespreekbaar wordt... In ieder geval op schrift wordt het bespreekbaar. Ja. Oké. Okay. Goed, dan ik, de tijd vliegt. Ik, we zijn nog helemaal we zijn pas bij hoofdstuk 6, geloof ik. Dat gaat over de drugs. Oh, de drugs. De ja. drugs in de. Nou, in de die de, we de, moeten we nog even afmaken. Ja, we ja. moeten we even afmaken. Ja. Dat is, ik, ik vond het wel grappig dat het ook vaak per ongeluk gebeurde. En soms expres, maar dat het gegiste drankjes konden zijn. Paddenstoelen die je at. Of uh, maanzaad. Ja. In de, in de 17e moet je voorstellen. Of in de middeleeuw en ook tot de hele vroegmoderne tijd. Mandy was toch. Uh, altijd uh, onder de invloed van iets. En dat was, ze hadden bier, ja. dus er was alcohol daar. Ze hadden ook brood die al vergist was. Dus ze hadden ook uh, vlees die niet een beetje bedorven was. Ze dus hallucineren, dat, dat ja, dat, al even. Dat, dat zat er sowieso in. <laughs> ja. En ze waren altijd bezig om, en zeker de jeugd, met iets nieuws. Dus ja. uh, met bessen op een open vuur gooien of uh, wat voor geur er afkomt. Echt hubbalisten zou ik het no willen ja, ja, ja. noemen. Eh, wat nieuw is voor deze generatie... zij zijn de eerste generatie, die hebben dat, dat tabak roken. Dus echt dat tabak uit Zuid-Amerika... hebben zij als een, als een soort mainstream, recreatieve uh, middel uh, gemaakt... En dat kwam eigenlijk door die studenten en leiden... die bij de botanicus uh, bezig waren. Om, ze hadden allerlei uh, tabaksplanten uit de hele wereld. En ze gingen eerst experimenteren van... wat zijn de medische waarden van die tabaksplanten. Maar net zo goed, ze hadden gezien van... hé, hey, daar krijg je een soort haai van. Uh, dus dat generatie in de jaren twintig, die, die zijn begonnen ermee. Met En dertig jaar later, 1650, was het een soort iedereen... Iedere gebruikte grote. tabak. Ja, ja. Dus het is toen door die jongens potje aan de ja. Ja, okay. Maar nu zijn we op het einde daarvan. Volgens mij de, we zijn we de generaties van de laatste rokers. Volgens mij wel. Hoewel het tabak uh, roken is wel weer begon, uh, gaat weer omhoog bij studenten. Is dat zo? Ja, dus het schijnt wel weer... Uh, ja, ja, heel stom. Nou goed. Nou, de, de, voor de rest heb ik je boek niet gelezen. Vertel mij dat laatste hoofdstuk, want dat, dat is over recreatie. Wat deden ze in hun vrijheid? Uh, nou, tijd? de recreatie was, was die boottochtjes uh, op de Amstel... en elke stad in, in Holland dan met aan een water. Uh, uh, die had, dat was de, de liefste uh, bezigheid, bezigheid ja. om op, op een bootje te gaan varen of in de duinen met zo'n zo speel, speelwagen, zoals dat heet. Zo'n wagen met, met vier wielen. En er zaten drie stellen naast elkaar. En dan gingen ze muziek maken en nou liedboeken. Want het laatste hoofdstuk gaat over, over muziekcultuur. Dus dat lied... Nederlanders in de 17e eeuw waren de meest uh, volk in Europa. Echt? Die, ja, die waren bezig met rijmen, met muziek, met, met, met liedjes maken... En, uh, is er iets wat er nog overgebleven is? Ja. is wat die tijden heeft doorstaan, ja, wat we kunnen en dat kennen? Dat heet Sinterklaas. Echt Nederlanders waar? zijn helden met, met dichten, uh, gedichten maken. En dat, het verbaast me elke keer met Sinterklaas dat iedereen heeft een bijna natuurtalent om gedichten te maken. Nou, Hij is en toch rijmelarijtjes? Ja, maar dat zit in, in de cultuur. Dat, en dat waar? komt echt uit die periode echt dat waar? men bezig was met rijmpjes. Overal werden rijmpjes gemaakt. Was was het toen al Sinterklaas dan? Uh, toen was ze ook al Sinter ja, Sinterklaas is eigenlijk. Dus een. Sinterklaaskapontje, een gooi wat in mijn schoentje? Is een heel oud liedje dus. Dat weet ik niet of dat als, hoe oud dat liedje nee, is, maar nee. de, de vieren van Sinterklaas die stemt e echt al lang voordat de republiek al was. Dat is echt een paapse uh, uh, feest die, en, en en de protestanten die probeerden het echt uit te rammen. Niet gelukt. Maar dat is niet gelukt. <laughs> uh, uh, zangcultuur, religieuze liedjes... Uh, uh, boottochtjes... tochtjes over het land, stranddagjes. Dat waren de dingen. En jeugdliteratuur, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nee, dat, ging, dat we waren meer verhalen over... Uh, liefdesverhalen van, van on onmogelijke liefdes... Tussen, tussen man en vrouw... En de, en, uh, en de ene soldaat is geworden... en die zou hem nooit meer zien... en dan zien ze elkaar terug. En drama, drama, drama. Ja. Nou, hey, we, hebben nou het is, uh, we hebben nog uh, 3,5 minuten. Zullen we nu nog een muziekje eventjes okay. doen? Want je hebt iets heel anders meegenomen. Want dat vind ik wel grappig. Je, je bent niet alleen een historicus. Maar je bent ook spinning doctor, Een spinning instructeur, ja. <laughs> dat is keihard fietsen. Keihard fietsen op, op een stationair fiets. En... <laughs> Het gaat nergens heen, maar mensen weten heel veel en ze denken dat ze hebben geweldig gedaan. Dus Oké, okay. welk nummer gaan we draaien dan? Wat, wat, welk wil Ik je horen? Ik wil het van uh, Sander van Doorn. Van Sander van Doorn wil die graag horen? Nou goed, dan gaan En we. er zit wel een, een soort link in met, want in de 17e eeuw had hij ook een paar van die liedboekschrijvers. En dat was de meest populaire liedboekschrijvers. Dat was uh, Bredero. ja okay en Jan, uh, uh, Jan zo'n starter En die, hebben, die, die waren eigenlijk net zoals dj's van nu. Die, die, die, die, die namen gewoon bestaande nummers. En dan verzamelen ze hun eigen compilatie dan. En of die, die, die namen liedjes en die maakten gewoon een andere tekst eroverheen. En dj Tiesto en Sander van Doorn en Arme van Buurt, die doen precies hetzelfde. Die nemen vaak gewoon bekende nummers. Ze, ze mixen het een beetje uh, in elkaar. En Iedereen vindt het leuk om, om zeg maar, een gemoderniseerde versie van Al iets een nummer. staan. Oh, wat grappig, ja. dus het klopt nog. Er is nog een ja. link naar de 17e. Ik... Benjamin, ontzettend bedankt. Nou, dank jou wel. Ik vond het hartstikke leuk. I drink water quench my thirst. I use my mouth and air Don't make noise. I use my brain to unlock doors. I use a cake. When I'm looking for something, I use my eyes. I use boots to unlock my face.